Joris Tuminitski met het NOS-journaal. In verschillende plaatsen in Nederland vieren fans van Galatasaray... dat hun club voor de achttiende keer kampioen van Turkije is geworden. De club uit Istanbul had genoeg aan een gelijkspel... bij aardslivaal en stadsgenoot Venerbahce. Het werd 0-0. In onder meer Rotterdam, Utrecht en Den Haag... zijn fans van Galatasaray de straat opgegaan. In de Haagse Schilderswijk rijden toeterende auto's rond. Eén straat is afgesloten... En ook op het Hofplein in Rotterdam zwaaien feestvierders met vlaggen. In Utrecht blokkeerde fans korte tijd een tunnel door hun auto's stil te zetten. PVV-leider Geert Wilders vindt dat premier Rutte hem in het Catshuis heeft bedreigd en geïntimideerd. Toen het Catshuis in een moeilijke fase verkeerde was het gedrag van Rutte zeer intimiderend en een minister-president onwaardig. Dat zei Wilders in Een Vandaag.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 Nightwolf. Nightwolf. Nightwolf. Met Mario Zandvoort, zaterdagavond op CCFM. Bijzonder goedenavond, zaterdagavond. Een wandeling over het strand, door de duinen in het centrum van Zandvoort. We ben beland er in de aflevering van de Nightwalk. Met betekent een drie uur lang, een hoop gezelligheid op de radio. De eerste uurtje, mix van dance en R&B bij shownieuws. Hier zometeen even een party update. als de computers mee gaan werken. Straks het tweede en derde uurtje, DJ Mauso in de mix met zijn Global House Vibes. Dit uur natuurlijk muziek en wat voor muziek, want daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd het onder andere Chef met de wereld in, de laatste schenit van Eva Simmons, maar nu eerst Let's Go en ook hun laatste schenit Sky High We worden nu hier op CFM's antwoord in de Nightwalk. First light, next to me, oh, feels right, just to Havel. Mario's Mario forts. Radio Kira, het Addicted to You, haar laatst verschenen hit. Daarvoor Chef met de wereld in. Het gaat goed met de man, alweer zijn derde hitje. Ook hoorde je voorbij komen. Eva Simmons met I Don't Like You. En natuurlijk die mooie plaat van Last Call met Sky High. We gaan eens even kijken of we nog een beetje leuk shownieuws voor je hebben. Showbags and more and more and more at ZFM's Nightwalk. Alleen dagen zijn Paris Hilton en Afrojack in Europa. Het zou zelfs zomaar kunnen dat Hilton een nacht heeft doorgebracht bij Afrojack thuis in uh, Spijkernissen. En, en uh, Brigitte Maasland stelt zelfs dat het kan zijn dat Paris deze week naar het huis van Afrojack is gegaan om daar de nacht door te brengen. Paris Hilton heeft daar verluidt een relatie met DJ Afrojack. Hetzelfde lijf. Ze zeggen dat er twee slechts goede vrienden zijn en uh, hij noemt haar zijn reismaatje. Paris is wel afgelopen oktober gespot in cafetar in de krom. En dat is hier in het centrum van Spijkernissen. Maar uiteraard, we blijven je op de hoogtaal van het mysterie. Hier, rondom het stel Paris Hilton en fans reageerden geschokt op een foto van Rihanna ze postte namelijk een foto van haar arm met een infuus. Na een avondje feest is Rianna opgenomen in het... Het is niet de eerste keer dat Rianna in het ziekenhuis belandt. Afgelopen jaar lag ze ook al aan het infuus omdat ze geveld zou zijn... door een hevige griep. Maar volgens haar dokteren was ze toen ook al oververmoeid. En een gelukkige uh, komt ze hier ook weer bovenop. Want uh, vier uur nadat ze in het veldje postte met een infuus... had ze alweer een foto gemaakt toen ze op de luchthaven... Was. Uh, dat ging alweer goed. En Christina Aguilera is haar The Voice-collega Adam Levine. We kennen hem allemaal als de zanger van Maroon zat dat haar voortdurend zou pesten tijdens de show. Een brood vertelt, Adam lijkt een aardige jongen, maar ondertussen sneert hij constant naar Christina. Hij gaat subtiel te werk, want hij gebruikt geen lelijke woorden. En ze vindt de show sowieso enorm lastig, omdat alles zo persoonlijk is. Ja, er komt natuurlijk meer bij kijken dan gewoon even gezellig zitten en een paar miljoenen meepakken. Want ja, je moet toch persoonlijk tegen die mensen zeggen dat het gewoon of fantastisch klinkt, of gewoon beroerd is, dat ze gewoon lekker verder in de douche moeten gaan zingen. Zie je bij antwoord Terug naar de muziek, want daarvoor zit je natuurlijk je radio gekluisterd. Zometeen Rihanna, het Where have you been? Maar eerst een van de populairste en meest aangevraagde platen op de radio. Carly Rae Jepsen het Call Me? Maybe. Look right at your baby But here's what. Yo, DJ, drop that bomb! Yo, yo, yo, drop that bomb! UK top 40 om het maar zo te zeggen. Toulisa met Ja, en daarvoor Van en van Zandt met Drop That Bomb, en daarvoor natuurlijk Rihanna met Where Have You Been, en daarvoor die populaire plaat van Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. Ivan van Zandt voor de Nightwalk. Iedere zaterdagavond het eerste uurtje het beste van dance en R&B in de mix op de radio. En straks in de tweede en derde gedeelte DJ Mouse met zijn Global House Vibes, oftewel het beste van dance in de mix in de Nightwalk. We gaan door met muziek en vast vol muziek. The Cover Drive onderweg met Sparks. En ook a visie, terwijl Tom Burke met Silhouettes. Door het Lenny in The Nightwalk. Happy to see you setting me off like Sparks. night all the colors inside my heart. On the doorstep like we've never been apart. Hope you know that I'm happy to see you. It's just another night. Look more dark. Instead. It's just another night under the strobe lights. Can't hear. Ja sure voor zaterdagavond een wandeling over het strand... door de duinen en het centrum van Zandvoort. Hoor muziek van Paulina Rubio... met Boys Will Be Boys... Daarvoor Marina en de Diamonds met Prima Donna. Ook de muziek van Calvin Harrison samen met Nio. Het Let's Go. Avicii kwam vandaag wel Tom Burke met de Silhouettes. En daarvoor natuurlijk de Cover Drive met Sparks. Ivan We gaan eens even kijken wat voor leuke feestjes er allemaal gaande zijn vanavond. Party Update. Vandaag 12 mei 2012. Girls Love DJs. Dat is vanavond de locatie Air. Dat is in de Amstelstraat. En dat is met de, de Flexicunnen, Seth, Hansel en Disco Nova. Less Terwijl Angela en Caron Monte Cristal en Mr. Simpson. Vanavond dus in Air Girls Love DJs. En vanavond in de Escape hebben we Brainwash. Zoals iedere zaterdagavond. Begint om 11 uur. En het duurt tot 5 uur in de ochtend. Met uh, onder andere onze eigen Zandvoortse Raimundo. En hij heeft uitgeroepen de Brothers in the Boots. Costar on Sex en MC is vanavond Mr. Prime. Vanavond dus in de Escape in Amsterdam. Het feestje, het wekelijkse feestje op de zaterdagavond. Brainwash. En vanavond in Jimmy Woo hebben we fucking Pop Choirs. Is going to the supermarket. En Jimmy Woo vanavond met. Uh, Yuki, Digem en Davy V. Vanavond dus in Jimmy Woo. Het duurt tot 4 uur vannacht. En vanavond in de Parma. Hij is weer sinds een paar weken weer open. Heropening. Sexy in the house. met de Parma vanavond met uh, mixstar Star. Jada Silva. Joshua, Joshua Kane. Lucky Charms. Justin Joshua Kane dus. Paul Garrett. Mitchell Niemeyer, Miss uh, Sugarware, Ronnie Ramsa, Smash Iris, Good Sick en live on stage, Genie en Joshua Kane. Vanavond dus in de Panama tot 4 uur vannacht, Sexy in the House. En vanavond in de Westerunie we hebben we Click Last Indoor Edition. Want ja, het wordt zomer, dus uh, binnenkort hebben we de outdoor editions van Click. En vanavond in uh, de Westerunie tot 5 uur in de ochtend, Bloody Mary uit Duitsland. 3 uur achter elkaar een setje. De Man zonder schaduw doet ook een setje van 3 uur. ...en Gabriel... Ook live op het podium. En dat is er ook weer eentje uit uh, Duitsland. Vanavond dus. Click the last indoor edition in de uh, Westerunie. En natuurlijk in Amsterdam. En we dichter bij huis. Vanavond in de Stalker. In de Kromme elleboogsteeg hebben we barcode. Dat is met Tess is Moore. Dirty Caps, Sebastian Faraday. En in uh, zaaltje 2. She is banging. Futuring DNS. EZD en Swingmar. Vanavond dus in de Stalker. Tot 5 uur in de ochtend. Barcode. En de intra is uh, in euro. En als we nog even gaan kijken naar de feestjes in Zandvoort. Vanavond eh, Dino's Revival. Ik weet niet tot hoe laat het duurt en hoe laat het begonnen is. Het enige wat ik weet is op de flyer staat. Eh, vanavond 12 mei 2012. Zaterdagavond Dino's Revival in Club Exposure. En Club Exposure vind je natuurlijk in de kostenstraat nummer 1a. Dat waren de feestjes voor vanavond. Terug naar de muziek. Hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Zometeen Arming van Buren. Onder het nieuwe simroniem eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Terwijl eh, Gaia, zoals hij zichzelf hier noemt, met. Eh, en wie du Toit. Daar is hij. Wishing Yandel met Follow the Leader. En Wishing Yandel doet het samen met J lo Terwijl Jennifer Lopez. Doet Je het nu hier in The Nightwalk. Olé, olé. Samen met J Loop, het Follow the Leader. En zo komen we naar het eerste uur van de Nightwalk. Zometeen de break met het nieuws en weer. En dan zijn we nog twee uur lang bij je terug met de Global House Fight Met DJ Hou, zou ik zou zeggen, blijf gewoon luisteren. Zet je radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort.